Patrick Holtkamp met het NOS journaal. In Rome heeft paus Franciscus de kruisweg geleid. Tienduizenden gelovigen herdenken met deze processie op de avond van Goede vrijdag de kruisigingstood van Jezus. De beveiliging was zo kort na de aanslagen in Brussel strenger dan ooit. Franciscus veroordeelde in een toespraak het recente geweld. In Tilburg woedt een grote brand in een party in bowlingcentrum Het Pand aan de Ringbaan Oost is ontruimd. Een deel van het gebouw is ingestort. De brand veroorzaakt veel rook. Ambulancemedewerkers hebben iemand behandeld die rook had ingeademd. Terreurverdachte Salah Abdeslam weigert iets te zeggen over de aanslagen in Parijs en Brussel. Volgens de Belgische justitie heeft hij tijdens een voorgezegd dat hij zich beroept op zijn zwijgerecht. Abdeslam is sinds zijn aanhouding vorige week drie keer verhoord. De eerste keer liet hij via zijn advocaat weten dat hij niet wil worden uitgeleverd aan Frankrijk, maar later kwam hij van dat besluit terug en zei dat hij zo snel mogelijk wil worden uitgeleverd aan Frankrijk. In probleemwijken moeten meer Marokkaanse, Turkse of Antilliaanse agenten surveilleren. Die horen eerder dan autochtone agenten of daar mensen radicaliseren, zegt PvdA-kamerlid Marcouche in het Financiële Dagblad. Over het salafisme zegt hij dat Nederland naïef is. Zo noemt hij het fout dat de Haagse burgemeester van aardse salafisten laat meepotrouilleren op Oudjaarsnacht... en zo de ideologie van een radicale minderheid legitimeert. Rond de oefening het land tussen Oranje en Frankrijk afgelopen avond in de arena is uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Johan Cruijff. Vooraf was er een minuut stilte en in de veertiende minuut werd de wedstrijd een minuut stilgelegd. Na een korte stilte volgde een ovationeel applaus voor de bekendste voetballer die ooit het shirt van Oranje heeft gedragen. De wedstrijd werd hoe Frankrijk gewonnen met 3-2. Het weer vannacht mist en bij de minima rond het vriespunt kan het glad worden. Overdag grijs, maar later geregeld zon. In de middag wel meer sluierwolken bij 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 See? Run away. Run away It was no time to play We build it up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 my sleeve They try to put a spell on you Like you used to do Just replace it so I'm not the one suspect.